Het bedrijf Achter de Emojis, de figuurtjes die je kunt versturen met je mobiele telefoon, heeft een reeks nieuwe emojis aangekondigd. Vanaf juni volgend jaar komen er ook emojis met een kaal hoofd, grijs afro afrokapsel en rood haar. Twee jaar geleden ondertekenden meer dan 21.000 mensen een petitie om een emoji met rood haar toe te voegen aan de karakters. Als de figuurtjes worden goedgekeurd, worden ook nog een lama, een cupcake en een droevige drol toegevoegd. Het weer vanavond droog, het koelt af naar een graad of 14. In de loop van de nacht gaat het licht regenen. Dat blijft morgen overdag ook zo, maar later vanuit het westen opklaringen bij 17 tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 20 tot 22 graden. En dit was het nos Journal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er flink wat vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is meer dan een uur. En mensen die omrijden over de A44 van Amsterdam naar Den Haag... die komen bij Wassenaar in de file 4 kilometer. En daar is de vertraging iets meer dan een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Straks welkom terug voor het tweede uur. Zandvoort draait oor oftewel Hans met zijn vrienden in de middag. En het is nu vrienden in de avond. Ja, de tijd gaat door, hè. En wat kan u verwachten? In ieder geval een kwart over zes. De Groenteman met een heerlijke stampot. En uh, aangevuld een kleine toetje met een toetje. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. Maar we hebben ook heel veel nieuws nog. Over zandvoort en de directe omgeving, want er is van natuurlijk weer een hoop te doen. En lekkere dingen hier: makreel roken. Palingroken, Paling roken. Maar we gaan zelfs ook s'nachts wat doen, hè? maar daar kom ik zo meteen Dat is hartstikke goed. Ik hoor het graag van je. En ik begin weer als eerste. Ik mag er weer eentje uitzoeken. Nou, daar komt hij dan.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 And hurt. Weer zie Ja, komend. Oh, sorry. jij dan nog wat zeggen? Nee, ik zou niet durven zeggen. Komend weekend is een goede kans om de sterrenregen Perseiden te zien. Uh, in Amsterdam uh, is dit geschreven in ieder geval. De jaarlijkse regen van vallende sterren is dit weekend waarschijnlijk heel goed te zien. Hoewel op zaterdag overdag het nog zou kunnen gaan regenen, maar daar komen we straks weer op terug met het weer, trekt in de loop van de dag de lucht steeds verder open. In de nacht van zaterdag op zondag zullen er dus wel wolkenvelden zijn... maar er zullen ook genoeg heldere momenten voorkomen. Ze verwachten 27 vallende sterren per uur. Het hoogtepunt van de meteorietenregen is in de nacht van zondag op maandag... met 44 stuks per uur. Elk jaar, zo rond 13 augustus, zijn er bij weer veel vallende sterren te zien. Deze meteoren horen bij de zogeheten zwerm, waarbij vele tientallen vallende sterren per uur te zien zijn. Het zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel te zijn te aanschouwen. Met een echte ster heeft een vallende ster dus ook niets te maken. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat in de dampkring van de aarde komt en daar zal het dan verbranden. Het botst dan met hoge snelheid tegen de moleculen in de lucht en hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte genoeg energie vrij in de vorm van een lichtflits en die kunnen we dan van de grond zien als een streeplicht. Ja, nou dat is mooi. Ja, heel leuk. ja, ja En als, als, bij een zullen. vallende ster mag je altijd een wens doen, toch? Ja, zeggen ze. Ja, ja. is ook zo. zo. Je, je mag altijd een wens altijd, doen. Ja, precies, mag altijd wel. Maar, ja. Ja. De, maar de mythe is dat je bij ja. een vallende ster ja. een wens doet, dan, dat die ook uitkomt. Oh. Nee, zelfs, maar dan mag je hem ook niet Er is zelfs een stichting zeggen. waar je doen een wens. Oh? Ja. Oh, nou, goed ja. zo. Doen een wens is weer een hele andere stichting. Er heeft ja, niets ja, met ja, vallende sterren nee, Maar hij is er wel. Ja, klopt. Ja, en wat kan je dan doen? een ja, wens doen. En dan? wel. Zieke kinderen, doen een wens. Oh, zo. Ja. ja. Oh, mooie stichting. Ja, zeker. Ja, dat ja. Ja, ziet er mooi uit. Mooie ronde vorm ook. Nou. even eentje heel snel, voordat de groenteman komt. Is goed. In alle spanning mogen we dan even... As each one she passes goes. Mm -hmm. Ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Nou, is dan de groenteman. Ik heb een hele lekkere stampot en ik weet het, want ik heb van de week heb ik het zelf gegeten. Ik vond het heerlijk. Ik heb een posterlijn deze week voor u en de ingrediënten voor vier personen en het is een fijne, frisse zomerstampot die snel en makkelijk is. En u hebt nodig 500 gram porselein, 500 gram aardappels, 250 gram sherry of snoeptewaardjes, melk en of boter, zout en peper. Stampot! Juist, stamppot. En wat moet u doen? Het maken van een porstelijn-stampot is vrij gemakkelijk, zoals ik net al zei. En je begint met het schillen en koken van de aardappels. Kook ze lekker zacht, zodat er straks makkelijk stampt. Dus ongeveer 20 minuten. Ik kook zelf de aardappels altijd zonder zout, maar voeg gerust wat zout toe. Nu de postelein. Dit is een lekkere en gezonde groente. Ze staat bol van vitamine A en C, calcium en ijzer. Het nadeel is dat er vaak veel zand aan zit. Dus als je je postelein koopt, moet je het goed, koop, goed wassen. Ik hak ongeveer 1 centimeter van de onderkant af en was de groente heel goed. Soms wel drie keer voor al het zand weg is. Na het wassen laat ik het goed uitlekken. De tomaatjes snij ik in vier stukjes. Als de aardappels gaar zijn, dan giet ik ze af en ga ik ze stampen. Dit kan je doen met een beetje boter of warme melk. Hier heb je een keuze om er een puree van te maken of, zoals ik, het grof te laten. Roer nu met een spatel of houten lepel de porselein erdoor. Door de warmte van de aardappels had de porselein slinken. Als alle porselein erdoor geroerd is, of als je het genoeg vindt, dan roer je de stukjes tomaat erdoor. Nu alles nog vers gemalen peper en zout naar smaak en eet smakelijk. Erg lekker in combinatie met een gehaktbal en lekkere verse munt. En wat krijgen we dan, daarna? Dat doet je! Dat krijgen we net. Vertel ja. het eens, klein hè? We gaan je zelf geprokte br dingen. Wat gaan we doen? Uit de duinen. Uit de, uit de duinen? Ja, mocht ik mee met mijn opa. Oh, maar mag dat oh. wel van die meneer die daar loopt in het groen? Ja, maar een klein bakkie mag oh, wel. Oh, dat mag wel. Ja, okay. hoor. En wat doe je daar dan mee? Opeten. Alleen maar bramen. Gewoon niks bijzonders, alleen bramen. Maar een beetje jo, jo witte spul. Oh, dat witte spul. Ja. Dat ja. Dikke, dikke melk. Ja. Oh, lekker. Ja, lekker. Dat is wel gezond. heel veel suiker erbij, hoor. Ja? Want het is veel te zuur. Maar dat is hartstikke slecht voor je tandjes. Ja, dan ga ik ook wel goed poetsen. Ja, poetsen wel. Dan moet je inderdaad wel goed poetsen. Ja. Ja, nou... Ja, dat lijkt me hartstikke lekker. Eerst porselein en dan. Nee! Daar hou je niet van. En dan gehaktbal. Ja, die vind je wel lekker. Ja, ja. ja dat geloof ik graag. Ja, ja. Maak je altijd zelf. Je mama gaat altijd gehaktballen? Niet altijd. Maar kan ze het goed? Jawel. Ja? Ja, hoor. Oh, mag je dan helpen? Om... wil ik niet. Ik heb vieze handjes oh, Nou, jammer. Ja, doei. Doei. <laughs> dag. Ha, dag. Tot volgende week ja, weer. Doei. <laughs>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 Van Zandvoort, Zandvoort op 106.9. Uh, 12 augustus om 11 uur tot 9 uur s avonds is er weer de zomermarkt op de boulevard van Zandvoort. Vanaf 22 juli is er iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vervaars de Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. En zoals altijd, de kosten zijn gratis. En u kan het eventueel kan u het, kan u het nalezen op www.zmbz.nl En de locatie, inderdaad, de Boulevard de Vavage. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ben je er wel eens geweest? Nee. Nooit geweest? Nee. Is leuke, oh, dan weet je ook niet of het een leuke markt is. Nee, geen idee. Oh, We nee. zijn niet van de loperige, dus dan nee. ontwijk je dat soort dingen maar meestal. Waar is precies de, de Boulevard de Vavage? Waar is dat ongeveer? Want dat zegt mij niks namelijk. Uh, je hebt de Noord en de Zuidboulevard. Ja. Uh, ik haal ze zelf altijd vakkundig door elkaar, dus uh, ik ga er ook geen uitspraak over doen. Kun de... uh, het het vanaf van uh, af de um, uh, oh God, hoe heet dat? Um, Dirk van de Broek. Ja. Zeg maar daar. Ja. ja. Daarna begint. Uh... En, en dan oh, richting Bloemendaal? Richting Bloemendaal. Vanaf uh, Palace Hotel. Ja. Richting Bloemendaal. Oh, okay. Dat is één. En volgens mij is Boulevard de Vervaars de, uh, vanaf Boothuis ja. tot de zuid. Oh zo, oké. Okay. Ja, volgens mij ook. Dat is richting, uh, hoe heet dat, Adem en Eva, die kant op? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ja. ja. Je weet niks, maar Adem en Eva weet je Nou wel. ja, ik weet toevallig dat ja, het die, die kant is. De op... dingen die in een blote kont staan, die weet je. <laughs> nee, dat weet ik ook ja, niet. Jawel, ja, wel. Ja, wel. je weet dat het een Naagstrand ja, is. Precies. Ja, kijk, dat, dat ja. En Romei, die benoem jij precies. Dat heeft Romei ja. je ooit je verteld. Je had ook ja. gewoon richting Noordwijk kunnen zeggen, maar dat deed je niet. Goed, muziek, denk ik. <laughs> door op de radio dat er plannen zijn voor een vervolg op Top Op oh, de wat? Op de wat? De film Top kan. Oh Top kun, ja. Nee niet. Kun, Kan. Kan, Top kan. Dat is over die vliegtuigen toch of niet? Ja. Oh ja. De, de, ja. ja dat is ook soort. En niet film... zoals ik op de radio. Ja, nee, maar zelfs. zulke zul, zul, zul soort vliegtuigen of, of zulke soort films kijk ik nooit. Nee, nee, hou ik niet zo van. Maar dat ja, mag, hè? Je he? houdt niet van vliegtuigen. Nee, nee, dat trekt mij niet, eerlijk gezegd. We gaan er genoeg over mijn hoofd heen in Hoofddorp. Maar je gaat wel volgend jaar waarschijnlijk op vakantie met Dat, zou, dat zou kunnen. Dat kan weer wel. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is een van de weinige keren, kan ik je vertellen, hoor. Ja, het ja, ja. Ja. Uh... Ja, nee, ja, we... wat interessant, val ik. Nou ja, ze dus hadden van de week bij, uh, um, op de A9 hadden ze een 50-jarige heemskerker van de weg gehaald. Uh, de reden? Dat hij uh, met meer dan 200 km per uur daar reed. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dat denk ik niet. De agenten niet. zagen de snelheidsduivel rond half twee s nachts over de A200 rijden... in de richting van de Rotterpolderplein. En daar voegde hij vervolgens in op de A9 en drukte vol het gaspedaal in. De politie nam wat afstand, maar bleef de man wel volgen. En ze zagen dat ze zelf al 203 km per uur reden... maar desondanks niet dichterbij kwamen. Aan de andere kant van de wijkertunnel vonden ze het belletjes... en zetten ze de blauwe lampen aan. Dat was voor de automobilisten reden genoeg om op de rem te trappen. En hij kreeg een stopteken en eenmaal langs de kant van de weg... werd zijn rijbewijs dan ook afgepakt. Hij is er iemand anders opgehaald en kon op de passagiersstoel naar huis... want hij nou, kan dag zeggen tegen zijn rijbewijs. Dus hij stopte wel? Ja, dat nou, viel mij van, dus hebt... echt ruizen op. Ja, ja je ja. hebt ook van die figuren die geven dan extra gas hè, om weg ja. te gaan. Ja, maar ja, als je al ruim 200 rijdt en dan nog extra gas geven... Ja. dat is wel knap hoor. Ja, ja. Nou, je weet niet wat voor auto die had. Eentje met yeah. vier wielen. Waarschijnlijk ja, wel. Hij heeft er nog, maar hij heeft er niks aan. Nee, dat is wel. <laughs> <laughs> ja, weet dat wij? is een beetje sneu figuur, want hij heeft maar één motor. Een, ja. Ja, ja, ja. Wij, wij ja. hebben er drie. Ja. Hoezo? Ja. hoezo? Wij hebben drie motoren. Hoezo? Weg uit. Weet niet, hoezo? Hoezé? Nee. nee, waarom heb jij drie motoren? Ja, waarom, op. weet ik niet. Dat heb de fabrikant zo bedacht. Maar ik heb ze wel. Er zitten wel. drie motoren in de auto. Dank je, Toet. Leg jij het maar even uit. Ja hoe nou ja. dat drie? Waarom, waarom drie? Dus nee, hoe dat drie? <laughs> oh, dat weet je niet. Hoe dat drie? Ja. Hoe dat drie? Ja. ja. ja. Jij, nee, jij hebt er alleen waarschijnlijk op benzine. Ja. En dan? Nou, nou niet, niet twee op diesel. En ook niet twee op kerosine. Twee op elektra. Oh, zo. He. Zie je dat zij toch de wijste is? Ja, dat... Uh, niet altijd hoor. Nee. Absoluut niet. Dus... Dat gaan we doen. Ja, weer? Weer. Zie Westkust, weerbericht. Vooral in het oosten en noordoosten was er vandaag af en toe motregen en regen. In de noordelijke helft en het zuidoosten was er veel bewolking aanwezig. Elders wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. In het noordoosten en oosten kon er af en toe wat lichte motregen vallen. Goed, ik heb het idee dat ik mezelf aan het herhalen ben. Maar um, we zijn een beetje aan het zoeken naar een leuk weerbericht, hè? Zoals iemand zich geroepen voelt trouwens. <laughs> um, de wind was zwak tot matig uit noordelijke richting... en draaide in de loop van de middag naar west en de avond naar zuidwest. Aan de kust neemt de wind in de avond toe naar vrij krachtig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe... in de nacht gevolgd door regen en motregen. De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden en de zuidwestenwind is matig... En hier aan de westkust af en toe vrij krachtig. In het zuidwestelijk kustgebied is die mogelijk zelfs krachtig. Zaterdag overdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen of motregen. Mogelijk dat aan het eind van de dag in het westen nog een enkele opklaring zal voorkomen. De middagtemperatuur zal zo rond de 19 graden liggen. De wind draait gedurende de dag naar het westen en neemt in het noordelijk kustgebied toe naar vrij krachtig. Vlak aan zee mogelijk af en toe zelfs naar krachtig. Ja, het is wat. Ja, het is van de KNMI. Dus, Geweldig. Uh, ja, ik <lacht> kan er verder niks van maken. Dat, uh, nee, we, ja. gaan, uh, we gaan gewoon dapper ja. verder zoeken naar ja, iemand die. Ja, uh, want uh, onze grote vriend. Uh, Rico Schreuder. Die, die kan ik niet stopt, meer vinden, he? die is nee. weg. Nee, ja. dus die is boos omdat ik altijd commentaar heb op die buien geregeld. Oh, denk ik. Dat, dat, dat zou kunnen. Nee, die is er inderdaad mee gestopt, vind ik jammer. Ja, Want die, had toch wel, die had toch een leuke. Nou ja, op we, we zoek uh, naar Rico 2. Komt ja, goed. Rico 2. Rico 2. Nou is het net alsof je naar een of andere feestapel aan het zoeken bent. Ja. ja, ik ken hem niet persoonlijk. Be dus. Beta 25. <lacht> Is Hans of gaan we een lesje doen? Nee, ik ga eerst even voorlezen. Ik ga het eerst even voorlezen? Vind je het goed? je heb wel. Je, je moet gist... zich psychisch nog voorbereiden op zijn Engelse les. Dus. Ja, daarom. Daar moet ik eventjes rustig ja, uh, Hans, even bij komen. Uh, Hans met zijn vrienden. en uh, ja, ja. Ga zo door. Ja. en Wisseling uh, okay. van vrienden. Ja, we gaan, uh, er is weer een Ibiza-markt on tour. Sex and drugs and, rock and roll. En dat is, uh, dat, dat, is af, dat is voornamelijk tot acht uur. En de Ibiza Markt Ontour is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza. Daar hebben we het gisteren al over gehad. Ja, mag je wel opschieten? Ja, door het organiseren van de Ibiza markten op de Badhuisplein, je hebt nog anderhalf uur, brengt hip en happy events het Ibiza gevoel naar Zandvoort aan zee. Op de Ibiza markten kunt u terecht voor een exclusieve aanbod van producten wat gerelateerd is aan zowat Ibiza, lifestyle, fashion, jewels, beauty maar ook een lekker drankje, hapje en een heerlijke Ibiza-sound. De Ibiza-markt, die afgelopen vrijdag 28 juli plaats zou vinden... op het Badhuisplein te Zandvoort, is wegens te veel wind gecanceld. Om deze race organiseert Hip Happy Event een extra markt... ook op zaterdag 12 augustus. Nou, de kosten, dat is gratis. En zoals ik al zei, de locatie is Badhuisplein. Helemaal geweldig. Ja, ja lijkt me leuk. Heilig. Dan hebben we het al over gehad... Ja. De Ibiza sound. Ja, de en Ibiza vroeg sound. Wat is een Ibiza sound? Ja, we? Jij? Nee, wij, wij vroegen dat gisteren ons af, wat een Ibiza sound is. We hebben het al eerder over gehad. Ja, ik heb geen idee wat dit is. Oh, we're going to Ibiza. Oh. Back nou. to the island. Dan weten we het. Nou. En het is dat maar één liedje. Li feestje al een gemakkelijke, Makkelijke meezingers, simpele muziek. Anderhalf akkoord en een hele hoop... Uh... En yes. een hoop drank. Een hoop drank. Een nee, hoop tieten oh. <laughs> nee, Heb je een ebicait? Ja, dat is waar.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 Het is nogal druk met uh, uh, festivals en uh, organisaties in de weekendjes. Um, zo ook bij de vrijwillige Zandvo uh, Zandvoortse. Dat zit er zo standaard in garant. Hè, Goed, nog een keer. Uh, uh, organiseert de vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade... ieder jaar op de tweede zondag van augustus de zeemijl van Bloemendaal. Voor dit jaar 2017 wordt het alweer voor de 62ste keer. Zondag 13 augustus... Uh, aan het strand van Bloemendaal en Zee... de vertrek naar de start zal ongeveer rond half 1 gebeuren... maar de starttijd en de precieze startlocatie... is echt afhankelijk van de tijdsstroom en de windkracht... en windrichting morgen, dus, uh, of zondag. Dus dat, dat kan een beetje variëren. Uh, bij hele slechte weersomstandigheden... wordt de zeemijl verschoven naar 20 augustus. Er staan voor de winnaars in diverse categorieën weer klaar als mede voor de grootste groep die aan de zeemijl meedoet... Natuurlijk is er weer een herinnering voor iedere deelnemer die aan deze prestatie heeft voldaan. Uh, de inschrijving kan vanaf half elf tot twaalf uur bij de reddingspost de kentering aan de kop van de zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Of vooraf kan je ook nog inschrijven via de website www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl. Nou, helemaal leuk. Dus nou, een mijl. Dat is hartstikke goed. Ja, 2,6 Ja, ja. Dus er is genoeg te doen. Niet maar alleen het, in Zandvoort, het, maar ook in Bloemendal. De zeemijl is dat je met een bootje gewoon één Ja, een vaar, uh, uh, uh, er ligt dan een gigantische boei uh, op een mijl uit de kust. Als ik het goed heb onthouden. En uh, daar varen ze uh, heen en weer terug. En dat doen ze met teams. Maar hoe dat helemaal precies in elkaar zit, dat weet ik niet. Want ik heb zelf nooit echt meegedaan. Een dus, uh, oh. soort van sloepenreis dus? Uh, uh, ja, sloep of katamane. Ik weet niet in wat voor soort boten ze vaaren. Of zwemmen ze? Nee, het is volgens mijn vader. Geen zwemmen. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou. Weet er ook weer. En dan zeggen we, we will rock you. Buddy, you're a boy. Make a big nice Playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. you big disgrace. Kicking your can all over the place.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 Got mud on your face big disgrace somebody better put your bag into your place we, we will, we will. Tijd voor een rectificatie. Het was wel een degelijk een zwemwedstrijd. Excusez-moi. Um, er zijn uh, drie categorieën. De zwemwedstrijd voor de hele zeemijl. Een prestatie toch voor de hele zeemijl. En een halve zeemijl. Um, de inschrijfgeld had ik nog vergeten te benoemen. Is 8,50 per persoon. En 57 voor leden van de reddingsbrigades. En Nederland van de KNBRD. Boothuis de Kentering was inderdaad als kleedruimte beschikbaar. Goed. De aanvullende. Informatie. En een, zee, een zeemeil is? Ja, heel ver. Nee, hoeveel, hoeveel, weet maar, volgens mij 1,4. 4 kilometer? Nee, 1,4. Kilometer? Ja. 1,4 kilo. Dat is best ver hoor, op zee. Ja. Ik zeg, ik heb ooit wel eens 2 kilometer in stilstaand water gezwommen. Dat vond ik al een heel lente. Ja. Ja. ja. Dan heb je nog geen stroom. Het ligt aan de wind en aan de stroming. Ja, dus dat, dat, dat kan is, echt ja, meevallen ja, hoor. Ja, dat is natuurlijk zo.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 Vraag. Ja, toch? Oeh ja, we gaan, we gaan Engelse hè? Oh ja, ja Engelse lessen. Ja, le let op. Let op, daar komt hij. Do we have a deal, Emma? Ja. Wat zeg je? Nee, dat hebben Do we niet. We... Hebben we een dilemma? <laughs> Ik schakel even door naar de volgende: What a hairy Man. Wat een hairy Man. <laughs> Ik zit het om te zetten. Wat zou het kunnen zijn? <laughs> About the toilet. Iets met het toilet. Ja, Bouten op het toilet. op het toilet. Ja. <laughs> Jij wist het. Big. Nee, ik heb niks meegelezen. Big water plants. Een groot waterplant. plant. plants water. <laughs> ja, ja, heel <laughs> goed. Ja, je leert het al. in de buurt. Sweet candy is his highest love. Sweet candy, dat is een koekje. Oh nee, een snoepje. Snoepje, Soet... snoepje. Zoet snoepje. Ja. Zweterig candy is een grote liefde. Tjoo, <laughs> <laughs> Nog eentje? Nog eentje. We are drinking beer. Oh, lekker. Een beer? Bij een... Wij ja. verdrinken de beer. Ah, oh, wij verdrinken de beer. Ja, verdorie. Het is al, het allemaal dat niet zo... Dat heb je zeker uh... niet van Google Translate, dit, of al? Nee, ja. ja het oh. <laughs> Is wel leuk, dit. Ja, wel, hè? Dat doen we volgende week, die houden we erin. Ja, nee, zoveel heb ik niet, hoor, Oh, dat geeft niet. Dan gaan we ze bedenken. Dan bedenk oh, ja. je ze gewoon zelf. Ik hoor net dat toetsen gaan bedenken. Nee, dat doen veel. van Perry, Ja, lekker hè? Zijn ja, kunt u. Ja. <laughs> ja. ja. Ik, ik heb wel een leuk bericht gelezen net. De NOC-NSF heeft de Oranje eh, vrouwen beloond. voor het behalen van de Europese titel bij de EK in eigen land. De sportkoepel koepel, heeft het team de A-status gegeven. En dat houdt in dat de speelsters meer financiële mogelijkheden krijgen. om zich fulltime op hun sport te richten. De NOC-NSF verleent de A-status aan sporters die bij de Olympische Spelen of WK... bij de eerste acht eindigen... of bij een ander internationaal sportevenement uitzonderlijk presteren. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman... schreef zondag historie in Enschede door Denemarken in de finale met 4-2 te verslaan. De speelsers van Oranje krijgen nu de beschikking over een pakket aan voorzieningen... zoals verzekeringen, vervoersmogelijkheden, studieregelingen... carrièrebegeleiding na de topsport onkostenvergoedingen en een mogelijke aanvulling op hun inkomsten. Eer wie de toekomst, dat is echt een bekroning... voor de geweldige prestatie van onze dames. Met deze aastaten zal Oranje ook in de toekomst vast... onze verwachtingen blijven overtreffen. Al dus KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee vrijdag. Terechte de erkenning. Denk het wel. Ja. En dan mogen de heren nog maar eens proberen daaraan te komen. Ja, denk, nou ja, ze denk hebben het heel, in 1988 nog gedaan, hè? Ja, denkt heel Nederland nu. is even nu. terug, maar... Uh, ja, nou ja, als je ja gelezen nee hoor, ze hebben dat gewoon goed gedaan. Ja. Ja. De heren zijn trouwens weer gezakt. In de, in de, in de... Ja, die staan onder Zimbabwe. Ja, in, uh... precies. Ja. ja, en, uh, ja, als, je ja er, als je dan ziet wat, wat uh, verdien, verdiensten zijn van de heren ten opzichte van... Ja, dan hebben wij een iets verkeerd beroep gekozen, ik Dat denk ik ook, ja. <laughs> en we zijn nu te oud, denk ik toch? Of niet? Niets. Wel, nee. Nee?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 we let the story begin. We're going out on our we hours hours in de okay. taxi kissing the backseat, the driver make a ja, Hans? ja zijn er ja het gaat hard hè nee we maar, zo hard als anders. He, he, hebben we nog wat of niet nog tijd nou, we hebben nog uh, drie minuutjes. Oh. Nou, Dat kan ik precies vullen met uh, duurzame bosaanleg Zandvoortselaan. Want er is een aantal weken, uh, de laatste weken... is er op social media enige onrust ontstaan... over de kale plek in het duin... nabij de rotonde bij Nieuw Unicum. Dat is uh, 3 augustus uh, jongstleden gebeurd. De gemeente heeft nu tekst en uitleg gegeven. Het is namelijk als volgt. Bij de ingang van de waterleidingduinen... naast de rotonde op de Zandvoortselaan... zijn in 2015 twee populieren omgewaaid... Op die plek zijn vervolgens jonge iepen gaan groeien. Maar iepen horen niet thuis in een typische duimbeplanting. Het terrein is eigendom van de gemeente en ligt in Natura 2000 gebied... en herbeplanting is nodig. De gemeente start uh, met de voorbereidingen... en vandaar dat die kale plek daar dus ligt. Om de grond gereed te maken voor het herplanten van onder andere... eiken en bosplantsoen met struiken van vlier, hazelaar, meidoren, hondsroos... Puilboom en Sledoren heeft de gemeente Zandvoort op 3 augustus... daar ongeveer 500 vierkante meter begroeiing verwijderd. Al dus de verklaring. Tussen 15 november en 15 december 2017 wordt de nieuwe begroeiing geplant. Uh, met deze aanplant geeft de gemeente invulling aan het beheer... en duurzame bosaanleg passend bij het natuurlijke karakter van het gebied. Al dus nou. de gemeente... Nou. Zoals netjes in Natura 2000 beschreven staat. Ja. Dus zijn we netjes bezig. Ja, dat is maar wat goed. ik me dan afvraag, hoe kan het dan dat daar ineens iepen gaan groeien... terwijl dat daar niet thuis hoort? Nou ja, omdat overal uh, bomen staan die hier niet thuis horen. Mm -hmm. Waaiende zaadjes en zo, denk ik. Hè? Ja, nou ja, vogeltjes die verspreiden ja. het dat ook. Hè. Ja. Dat denk ik. Ja. Dus... Ja, we waren er doorheen, denk ik, of niet? Ja hoor. Ja toch? Nou, nou een, uh, een heel prettig weekend. En mooi weer, want het ziet er toch redelijk goed uit, denk ik. Ja, lekker. uit, kijken, uh, vis eten. lekker visie eten. Lekker ja, Visie eten? Ja, oh, zo, ja. ja, ja. ja. eten. Ja, veelparing. Oh, zo weer. Ja. Ja, eten. Vis eten. Nou, goed weekend. Gezond ja. we weer op. Ja. Hele fijne week allemaal. Ja. En uh, namens mij in ieder geval tot volgende week. En wij uh, tot uh, donderdag. Wij zijn de donderdag. Donderdag ja. zijn we er weer. Oké. Okay. Okay. Goed weekend. Doei.